Tijger, de zwerfkat Het begon te sneden toen Tijger, de zwerfkat, langs de deur van de bakkerij liep. Hij snof de heerlijke geur van vers gebakken brood op. Tijger keek verlangend naar binnen. In de bakkerij was het heerlijk warm. Tijger had het koud en hij was moe, want hij had al de hele dag gelopen en zijn pootjes deden pijn. Opeens draaide de bakker zich om en hij zag het zwerfkatje. Hij deed de deur open, boog zich voorover en aaide het katje over zijn kop. Kom maar binnen, kleine kat, zei hij, dan krijg je een schoteltje melk. Tijger liep achter de bakker aan naar binnen. De kinderen van de bakker, Karel en Paula, haalden een schoteltje melk voor hem. Tijger dronk grozig van de melk en likte het schoteltje helemaal schoon. Wat smaakte dat heerlijk. Paula pakte het katje op en aaide hem. Hoe zou hij heten? vroeg ze. Ik heet tijger, zei hij trots. En hij was heel verbaasd toen de bakker en de kinderen heel hard begonnen te lachen. <lacht> een kat die kan praten, zei Karel. Waar kom je vandaan? vroeg Paula. Ik kom uit Afrika, zei tijger. Ik ben op een dag gewoon aan boord van een schip gegaan en hier naartoe komen varen. En nu zoek ik een huis waar ik mag blijven wonen. Mag hebben bij ons blijven? vroeg Paula aan haar vader. De bakker dacht even na en zei toen... Als hij de muizen in de kelder vangt, mag hij blijven. Tijger liep achter de bakker aan over de steile trap naar de kelder. Hij was een beetje bang, want hij had nog nooit een muis gevangen. Maar hij vond de bakker en de kinderen zo aardig... dat hij besloot heel goed zijn best te doen. De bakker liep terug naar de bakkerij. Tijger luisterde aandachtig naar het geschuifel van kleine pootjes en het gepiep dat uit alle hoeken van de kelder kwam. Opeens hoorde hij zeggen, wie ben jij? Tijger keek omhoog en zag bovenop een grote zak meel een grijze muis met grote roze oren zitten. Ik ben Tijger, zei hij, en wie ben jij? Ik ben Grootoor, zei de muis, en dit is slaapoog. En hij wees met zijn pootje naar een muis die zijn ogen half dicht had. Wat kon je hier doen? vroeg Grootoor aan tijger. Tijger keek de muizen verlegen aan. Ik moet jullie vangen, zei hij. Grootoor begon te lachen. Dat zal je niet lukken, zei hij. Eén kat kan nooit 52 muizen vangen. 53, zei slaapoog. Grootoor draaide zich om. Wat zeg je? Oh ja, jij bent er ook nog. Maar jij ligt ook altijd te slapen als ik je nodig heb, zei hij. Wil je een stukje kaas, tijger? Tijger kreeg een stukje oude, heel harde kaas, maar hij slikte het moedig door. Dankjewel hoor, zei hij. En hij liep de keldertrap op en ging daar een poosje zitten nadenken. Beneden in de kelder hoorde hij de muizen giechelen. Tijger zuchtte. Nee, ik ben niet geschikt om muizen te vangen. Maar ik zal wel kunnen proberen de muizen uit de kelder weg te krijgen. Hij keek om zich heen. In een hoek zag hij de rolschaatsen van Karel liggen. En naast de keldertrap zag hij een plank staan... waar langs de bakker de zakken meel in de kelder liet glijden. De tijger sloop de trap af, pakte een rolschaats... en liep weer een stukje de trap op. Daarna sprong hij op de rolschaats en reed met een vaart de plank af... terwijl hij heel hard riep... Hier komt een tijger! Pas op, een tijger! De meeste muizen schrokken zo erg dat ze door het gat in de muur naar buiten vluchtten. En Tijger rolde maar door. Het ging zo hard dat hij niet meer kon stoppen. En met een klap botste hij tegen een grote zak meel op. De zak scheurde en Tijger werd bedolven onder het meel. Hij hoorde groot oor gichelen terwijl hij het meel uit zijn vacht sloeg. En toen hij weer overeind was gekropen zag hij 53 paar ogen vrolijk naar hem kijken. Alle muizen waren weer teruggekomen naar de kelder. Grootoor en slaapoog hielpen Tijger het meel uit zijn oren en ogen te vegen. Je kunt het beter opgeven, zei Grootoor. Wij laten ons toch niet wegjagen. Wil je voor de schrik een stukje kaas? Graag, zei Tijger. Maar vertel me eens, hoe komen jullie toch aan al die kaas? Oh, heel eenvoudig, zei Grootoor. Wij halen het uit de muizenvallen. Kom maar mee, we zullen het je laten zien. Slaapoog en twee andere muizen gingen op de rand aan één kant van de muizenval staan. En Grootoor sprong vlug op en neer op de rand van de andere kant, waardoor het stuk kaas uit de klem schoot. De bakker zet altijd 53 vallen, vertelde Grootoor. Daarom hebben we altijd genoeg te eten. De bakker vond het helemaal niet leuk dat Tijger nog geen muis had gevangen. Je mag nog één dag blijven, zei hij boos. Als je de muizen dan nog niet hebt gevangen, moet je weg. Tijger liep naar buiten. Hij de hele nacht door de straten van de stad en probeerde een plannetje te bedenken. Hij kwam ook langs het huis van de burgemeester. Voor het huis stond een grote bestelauto waarvan de achterdeuren open stonden. Tijger gluurde naar binnen. De bestelauto zat vol met eten. De burgemeester gaat op vakantie zei de kat van de burgemeester tegen Tijger. En als hij op vakantie gaat, neemt hij altijd een aparte auto voor het eten mee. Hoe laat vertrekt hij? vroeg Tijger. Precies om zes uur, zei de kat van de burgemeester. Opeens wist Tijger wat hij zou doen. Hij keek op de klok van het stadhuis en zag dat het tien minuten over half zes was. Hij had nog twintig minuten om zijn plannetje uit te voeren. Hij pakte een stuk kaas uit de bestelauto en rende terug naar de kelder van de bakkerij. Alle muizen gingen rond hem staan en snuffelden aan de kaas. Is dat voor ons? vroeg Grootoor. Ja, zei Tijger. Er is nog veel meer, maar dat kan ik niet alleen dragen. Als jullie allemaal meegaan, kunnen we het in één keer hierheen brengen. De muizen renden met trillende snorharen van plezier achter Tijger aan naar de bestelauto. Springen jullie er maar in, zei Tijger. Dan blijf ik wel buiten om het eten aan te pakken. Het was één minuut voor zes. De muizen sprongen in de bestelauto. Ze trokken zich niets aan van de bedienden die af en aan liepen. Precies om zes uur sloegen de bedienden van de burgemeester de achterdeuren van de bestelauto dicht. En even later reed de auto weg met de muizen erin. Tijger liep terug naar de bakkerij en vertelde de bakker dat hij de muizen had verjaagd. De bakker was heel tevreden. Je hebt een extra schoteltje melk verdiend, zei hij. En Paula pakte hem op en knuffelde hem. Ze fluisterde in zijn oor. Je bent een heel slimme kat, Tijger. Ook Tijger was heel tevreden. Muizen vangen kon hij niet. Maar wel was hij 53 muizen te slim af geweest. Hij liep de keldertrap af. Eerst bleef het een hele tijd stil. Maar toen hoorde hij gegieveld. Tijger keek omhoog. Bovenop een grote zak met meel zat een grijze muis met grote roze oren. Het was groot oor. Oh nee, zuchtte tijger. Nu ben ik niet 53, maar alleen 52 muizen te slim af geweest.